Tijdens het werk stapte hij in een gul, waar hij werd vastgezogen in de modder. Vervolgens kreeg hij een berg zand over zich heen. Hulpverleners kwamen te laat om de sto Stolwijker nog te kunnen reanimeren. In de Eredivisie Voetbal heeft AZ zijn uitwedstrijd tegen Heerenveen gewonnen met 2-0. De Alkmaarders herstelden zich daarmee van de zware thuisnederlaag van vorige week toen AZ met 4-0 verloor van PSV. Excelsior won thuis van hekkersluiter Willem II. Het werd op Woudestein 4-0.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 En dat is een stuk leuker. Voor iedereen, ja, winnen is leuker. Met de Vriendenloterij. Ga nu naar vriendenloterij.nl Nogmaals, goedenavond. Er wordt nog een voetbal. Het winnen op de Eureborg is altijd erg moeilijk. En die houtkamp? Nou, vanavond misschien niet. Want het is 2-0 geworden voor Roda. En de doelpuntenmaker is weer... Matt Jonker. Het is zijn vijftigste in het betaalde voetbal in de eredivisie. Hij is daarmee de zevende Deen die dat mooie getal van 50 haalt. De laatste was Kenneth Perez. En nu 2-0. Uitstekend doelpunt van Matt Jonker. De kansen die Scobo in de eerste helft kreeg, leken erop. Die maakt ze dus niet. En één keer komt Jonker vanaf de linkerkant voor de keeper. En schuift hem langs keeper Luciano. En dus leidt Rode SC tegen de verhouding in de tweede helft. Met 2-0 tegen FC Groningen. Er wordt nog geschaatst in Salt Lake. Zit hij 10 kilometer lang, Sebastian Timmerman, De langste afstand uit het schaatsen op de lange baan. En we hebben twee ritten gehad inmiddels. En een dik persoonlijk record gezien voor de Duitse Patrick Beckert. Het jongere broertje van Stefanie Beckert. Hij kan ook goed de route rijden op de lange afstand. Er reed 13, of 30 seconden van zijn persoonlijk record. Of 13.08.54. Laatste rit voor het wel gaat tussen Greudum en de Kazach Babenko, maar beide zijn langzamer dan de tussentijden van Patrick Beckert. Rod Stewart met hot legs. Vorige week lukte het niet en vanavond lukt het weer niet. Hè? Uh, en die over heen gaan Groningen. Nee, dat lijkt wel een, een, een probleem. Een, een mentaal probleem. Ja, een mentaal probleem voor FC Groningen. Want 2-0 achter tegen Roda. En uh, die wedstrijd is nog niet gespeeld. Lijkt dat voorop zetten. Maar misschien nu wel nee, net goed ingrijpen van Grankwist. Uh, Voordat Jonker zijn derde kan maken in deze wedstrijd. En ik uh, moet zeggen, Roda speelt wel uitstekend hoor. Met name dat middenveld. Ik heb ze al eerder geroemd met uh, Ruud Former. onbegrijpelijk dat hij niet voor Jong Oranje uh, geselecteerd wordt. Want daar mag hij nog in spelen. Hij heeft een uitstekend, zeer uh, evenwichtig seizoen. Steeds een hoog niveau halend. En ook nu weer in deze wedstrijd een hele belangrijke man op het middenveld bij Rode. SC. Rode in bal dit Bal gaat richting Jonker, maar wordt uh, uh, goed verdedigd. En dan is er Rode... Nog bij het spel geconstateerd van Mats Jonker. Twee doelpunten, zijn twaalfde al in dit seizoen. En zoals gezegd, zijn vijftigste in het betaalde voetbal in de eredivisie. En dat is een, een mooi moment... toch voor deze uitstekende Deen... die de momenten dat het moet... het ook goed doet. Nu een gele kaart voor David de Vouw, de aanvoerder en rechtsbek. Heeft geen gevolgen. Dat had de kaart van Jimmy Hampton... die hij kreeg in de eerste helft wel. Want hij mist de volgende wedstrijd... volgende week tegen de Graafschap... voor Rode EC Vrije trap. Nou, we zitten op driekwart van de wedstrijd. Misschien dat dit Groningen ietsje dichterbij kan brengen. Kijk naar Grankvist... Die voorin staat. Natuurlijk de goede kopper. En ik kijk naar Bakuna... Die ook voorin staat en een goede invalbeurt heeft. Dan komt die bal voor het doel. Wordt gekopt door K. Wordt opgevangen bij de tweede paal. Nou moet er toch iets gaan gebeuren. Welkom voor het doel. En wie kan hem trappen van Groningen? Niemand. Want er wordt een overtreding gemaakt door Bakuna. Gezien door Pieter Vink. Die in uitstekende wedstrijd fluit. Alles goed ziet. Alles van dichtbij ook ziet. Er bovenop staat. En Pieter Vink heeft wel eens een dipje in het seizoen. Maar nu is hij gewoon van grote klasse, zoals het hoort voor een scheidsrechter. Legt de bal bij Titon neer. De keeper van Rode EC mag de bal weer in het spel gaan brengen. En doet dat natuurlijk heel rustig aan. Want uh, Titon heeft alle tijd bij een 2-0 voorsprong in de 70ste minuut van deze wedstrijd. Nog 20 minuten te gaan. Bal de diepte in richting uh, Skobu. Die kan niet koppen. Dat doet Jonker wel richting Skobu. Maar die raakt de bal kwijt. En dus kan uh, Metai uh, de bal weer oppikken voor FC Groningen. Doet dat uh, speelt de bal naar voren en krijgt hem weer terug. Maar maakt daarbij een overtreding. En dat wordt uh, door het publiek niet echt uh, in dank afgenomen. Maar het was een duidelijke overtreding. Dus goed gefloten weer van Fink. Als Hadoui de bal de diepte inspeelt. En gaat richting Willem Jansen. Een van die steunpilaren van Rode EC. Vorig jaar Twente. Maar Jansen kan niet in balbezit komen. En Luciano, die de bal moeizaam wegtrapt. Gaat Groningen toch in de avond met Bacuna. Nu op de helft van Rode EC. Bacuna nog altijd. Oh, de bal. Zomaar in de voeten van Vormer. En Vormer de bal de diepte in. En dat is een goeie. Naar Willem Jansen. Willem Jansen op de keeper Legt hem breed. En daar is de 3-0. Mats Jonker zijn het trick niet een hele echte hattrick, maar toch want hij scoort er één in de eerste helft en nu twee in de tweede helft. Mats Jonker scoort 3-0. Wordt er nog geklaagd bij de grensrechter, maar ik denk dat het verre van buitenspel was. Er wordt wel een gele kaart gegeven aan Metas. En dat uh, kan er ook nog wel bij voor FC Groningen. Mats Jonker maakt zijn derde van de wedstrijd. Weer een prachtig balletje van Ruud Vormer. En Mats Jonker geen buitenspel. Krijgt, Willem Jansen krijgt de bal. Legt hem dan naar Mats Jonker. Die achter de bal is en de bal binnentikt. En zo leidt F, uh, Rode EC tegen FC Groningen met 3 tegen 0. Drie keer Mats Jonker. Wielredder Robert Greesink heeft in de Ronde van Oman... voor de tweede keer een etappe gewonnen. Vandaag was hij de snelste in een tijdrit over 18 kilometer. Hij liet grote namen als Cancellara en Boazon Hagen achter zich. U hoort de Nico Verhoeven. Nou, dat zijn gewoon de beste tijdrijders van de wereld op dit moment. Uh, Cancellara had vanmorgen op zijn Twitter uh, had hij eigenlijk aangegeven... dat hij vandaag absoluut uh, de eerste overwinning voor uh, zijn nieuw team wilde, wilde pakken... Nou ja, dus die jongen was ook dubbel echt gemotiveerd om als wereldkampioen de tijdrit te winnen. Nou ja, als Robert hem dan uh, dik 20 seconden nou dan denk ik dat je dat wel uh, best hoog mag inschatten, die tijdritoverwinning van Robert. Vacansolei heeft Ricardo Rico op staande voet ontslagen. De Italiaanse renner werd tien dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis met een hevige koortsaanval. Hij had zichzelf een bloedtransfusie toegediend. De manager van vakansolei, Daan Luijks, legt uit waarom het contract met Rico is ontbonden. Het was een kwestie van uh, bij hem uh, onze standpunten voorleggen en onze bevindingen. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk uh, verder kunnen zoeken. En uh, kunnen uitpuzzelen wat er allemaal gebeurd is. En, dus we hebben verder onderzoek uh, verricht. We kunnen concluderen dat hetgeen wat hij heeft gedaan. in strijd is met, uh, met de regelgeving, met de interne regelgeving en, uh, en, en de WADA-regelgeving. vandaag de opstaande voet ontslag. Rico kreeg vorig jaar bij de Nederlandse Ploeg een nieuwe kans. nadat hij eerder in de Tour van 2008 op dopinggebruik was betrapt. Schaatser Jan Maarten Heideman heeft in Groningen de 17e wedstrijd onder de KPN Marathon Cup gewonnen. Heideman was de snelste van een kopgroep van zes man. Maart Brugink is met nog één wedstrijd te gaan tweede voor Douwe de Vries. Carlo Timmerman werd winnaar van het algemeen klassement. Bij de vrouwen was klassementsleider Carla Zielman de snelste in de massa-sprint. Geen finale voor de hockeyers van Amsterdam bij de Europa Cup Zaalhockey. In de halve finale was het Russische Dynamo Jekaterineburg in Luzern... naar strafballen te sterk. In de strijd om het brons speelt Amsterdam tegen het Zwitserse Luzern. Dat verloor in de andere halve finale met 7-0 van Mannheimer. En die komen uit Duitsland. Jodoka Elisabeth Willeboortse heeft bij de Grand Prix in Düsseldorf brons veroverd. Ze deed dat in de klasse tot 63 kilo. Willeboortse verloor in de halffinale op Epon van de Oostenrijkse Slezinger. In de categorie tot 48 kilo eindigde Birgit Ente op de vijfde plaats. Driebanden Dick Jaspers is in de achtste finale van het wereldbekerentournoi in Trapzon uitgeschakeld. Jaspers verloor van het Turkse net. Ook Jean van Erp bleef in de achtste finale steken. De Zuid-Koreaan Kyung. Roel Kim, was met 3-0 te sterk. Tennis Robin Seudeling heeft de finale van het ATP-toernooi in Marseille bereikt. Hij versloeg de Rus Toursunov in twee sets. Seudeling, die vorige week in Rotterdam nog het ABN AMRO-toernooi won... neemt het morgen in de finale op tegen Marin Silic. Die Kroaat won in drie sets van de Rus Yushni. Sebastian Timmerman met de 10 kilometer in Sint-Leek. Drie ritten gehad, betekent dat de baan verzorgd gaat worden. Patrick Beckert, de Duitser, nog altijd aan de leiding... met dat dikke persoonlijke record van hem. 13.08.54, een halve minuut bijna sneller dan zijn oude persoonlijk record. Dimitri Babenko uit Kazachstan, voorlopig met de tweede tijd. Maar wel een ruim verschil van 13 seconden... ten opzichte van die Patrick Beckert. 13.21 voor Babenko, die uitgeteld op dit moment op een van de kussens ligt. Baanverzorging dus, daarna de drie ritten... Die de beslissing moeten gaan brengen waarin ook de vier Nederlanders rijden in deze A-groep. Lee is geen Nederlander maar wel olympisch kampioen uit Korea. Gaat dadelijk in de vierde rit rijden tegen Jorrit Bergsma. Daarna Bob de Vries tegen Wouter Rooldeheuvel. En in de laatste rit Bob de Jong tegen de Noor-Hobar Bukku. Inzet in eerste instantie dus die 13.08.54 van Patrick Beckert.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 het nummer. En de juffrouw die het zong was, Adele. Heerenveen AZ werd 0-2 na een 0-1 ruststand. En om in de top te blijven meedraaien is dat een belangrijke zegen voor AZ. Daarover de aanvoerder Stijn Schaars. Ja, zeker ja. Uh, we hadden natuurlijk twee keer achter elkaar verloren Excelsior uit de PSV thuis. En dan is het belangrijk dat je weer punten gaat halen om, uh, om mee te blijven doen. En dat hebben we vandaag gedaan. Het verhaal uh, achter die twee verliespartijen was nogal verschillend. Tegen PSV speelden jullie heel aardig, maar kregen jullie uh, ruim op de broek. Tegen Excelsior eigenlijk uh, andersom. speelde jullie zeker de tweede helft ook niet goed. Wat vond je er vanavond van? Uh, vanavond uh, inderdaad de eerste helft uh, heel erg dominant. En uh, vooral in balbezit. Uh, het idee van ons was beter dan van Heerenveen. En kreeg uh, kregen wel een goede kopkans. Uh, ik weet niet, Kopits of Juric of zo. Die kop net, uh, net naast. Maar ik denk dat wij de, wij de drie hadden. Met uh, Siesten soms twee keer en natuurlijk de goal. Maar de tweede helft kon het andersom zijn. Hadden hun een paar goede kansen met uh, Elm met van hun dan. En... Uh, Dos tien keer op de lat kopt. En uh, laatste moment haal ik nog een bal van de lijn. Dus uh, kon het ook andersom vallen. En, uh, maar we zijn blij met drie punten, hè, met de 2-0-overwinning. Waar jullie er halverwege van dat de voorsprong niet groter was? Ook gezien wat er in Rotterdam bij Excelsior gebeurde. Het is wel belangrijk dat je kansen gaat maken. En uh, als je zulke grote kansen krijgt, uh, kun je zeggen, is ook kwaliteit van hen om, om ze dan uh, te voorkomen. Maar uh, ja, je moet ze wel afmaken op een gegeven moment. naar 2-3-0 gaan. in de eerste helft dan ben je eigenlijk zoveel beter qua veldspel. En, uh, dat doe je zelf tekort. En je weet, de tweede helft, en gaan met Bas, Bas Dos brengen en die elm eromheen. Dat zijn twee goede koppers. En ja, dan kan hij altijd een keer verkeerd vallen. En uh, ja, dat is toch gevaarlijk. En uh, gelukkig uh, maakt we net daarvoor de 2-0. Voordat hun echt wilde gaan pressen. En dan heb je iets meer lucht. En uh, dan moet je het alleen beter uitspelen. En naar de 3-0 gaan, dat hebben we niet goed gedaan. Ja, valt daar nog echt de winst te behalen, van jullie? Dat, dat het dominante spel meer moet omgezet worden in een ruimere voorsprong? Ja, uiteindelijk uh, moet het positiespel wel leiden tot goals. En, uh, ik denk dat we heel veel diepte in ons spel hebben en ook altijd vooruit zoeken. Maar uh, de kans die je creëert moet je dan wel afmaken. <laughs> Daar hebben we vorige week een lesje gehad tegen PSV. Ik denk dat die vijf kansen hadden, vier goals. En uh, bij ons is het vaak acht kansen en één of twee goals. Hoe was het zo zonder uh, Verbeek erbij in de rust en vooraf? Lekker rustig? Dat ah, was fantastisch. Nou ja, kijk, uh, alles is eigenlijk al uh, besproken en gedaan. En uh, de, de puntjes op de i, die, uh, ja, kan Martin ook. Uh, zoveel was er niet meer te vertellen. Stijn Schaars van AZ. We hoorde meer gesprek met Jeroen Elshoff. En die ging daarna naar de trainer van Heer de Veen, Ron Jans. Ja, mijn conclusie was dat jullie uh, ja, veel blaffen... maar vergeten af en toe ook echt te bijten als het gaat om uh, afwerking. Nou, ik denk dat, uh, dat dat klopt zeker als het gaat om, uh, om, om de kans. En dan uh, is het ook duidelijk dat we op het moment niet het, uh, het momentum hebben... in uh, de afgelopen drie thuiswedstrijden. Want er zit dan ook net niet mee. Hè. Er worden een paar ballen van, uh, van de lijn gehaald, met name uh, die... Uh, die inzet van, van Koopjes wordt er nog van de lijn af uh, afgekopt. En uh, dat zit niet mee. Ook met de arbitrale beslissingen uh, zit het ook net niet mee. Want uh, nou, misschien hadden we ook wel een strafstrop uh, mogen hebben. Maar uiteindelijk uh, denk ik ook dat we het onszelf moeten aanrekenen... dat we na de 1-0 e uh, te onzeker en te angstig voetballen. En uh, in die fase was AZ de baas. En uh, ja, dat, dat, uh, dat is jammer. De wedstrijd begint eigenlijk al in de eerste seconde. Er is, is geen moment rust. Er zit een fase, zo na een kwartier, tien minuten... dat ik denk, ja, nu moet Heerenveen eigenlijk het heft in handen proberen te nemen. Ja, maar we hadden wel uh, wat last. Want zij schoven steeds uh, één uh, bek uh, of Marcellus of Paulsen heel ver door. En dan gingen onze buitenspelers uh, gingen mee. En dan, uh, dan moesten we heel ver teruglopen. En dat wilden we eigenlijk helemaal uh, niet. En uh, ja, dan zie je na de 1-0 uh, dat, dat de angst er nog meer in komt om het duel te zoeken en door te schuiven. En dan uh, gewoon één op één te durven uh, te spelen. En uh, vandaar dat we dat in de rust uh, ook uh, hebben omgezet. Hoe vervelend is het nou, want je wint bij, bij NAC. Ik kan me voorstellen dat je vooraf het gevoel hebt, ook gezien het puntenaantal... je kan uh, bij AZ in de buurt komen, dat je denkt, dit is het moment... Ja, maar dat zeg ik al. Uh, vandaag hadden we het momentum niet. Want ik vind dat we de, de tweede helft hebben echt uh, absoluut met het hart uh, gespeeld. We hebben genoeg uh, afgedwongen, maar net wat je zegt, uh, we hebben wel veel geblafd. Maar uh, hij ging er niet in. Dus uh, ja, wat dat betreft hebben we AZ uh, geen pijn kunnen doen. Want valt die goal wel, ja, dan wordt het anders. Maar ja, daar heb je, daar heb je niet zoveel uh, aan achteraf. Ronny Jans was dat van Heerenveen, de trainer. En Heerenveen verloor met 2-0 thuis van AZ. Hoe is het bij jou, Andy? Kilometer of 50 verderop. Uh, penalty voor FC Groningen. Maar die wordt gestopt. De inzet van Grankwist was niet goed. En zo zit alles, maar dan ook alles tegen voor FC Groningen. 14-2 voor in penalties, maar 3-0 in uh, doelpunten achter. En ook nog een prachtige actie gezien van Pedersen. Bal op de lat en nu dus de penalty gemist. Nee, het, zit, uh, het, is, niet zo, het is echt zo'n avond dat alles tegen zit. Maar het is wel hartverwarmend om te zien hoe Roda voetbalt. hoor, Want een uitstekende ploeg van Van Veldhoven, week in, week uit. We dachten dat het uh, alleen in de eerste helft van de competitie aardig was. Maar we hebben het ook gezien... Tegen Ajax bijvoorbeeld vorige week. En nu de uitwedstrijd notenbenen tegen FC Groningen doet Rode EC het uitstekend. Roda gaat toch nog een keer wisselen. En een opvallende wissel, want Bodoor komt. Bodoor die op het punt staat om naar Verweggistan te gaan. Om daar zijn centjes te gaan verdienen. Het zou misschien vandaag al rond zijn geweest, de overgang richting Rusland. Maar die is nog niet helemaal rond. Dus heeft hij 342 kilometer in de bus gezeten. Met Rode EC van Kerkrade naar Groningen. Om nu in de 83ste, nee, de 85ste minuut zitten we al... de plaats in te gaan nemen van Skoboe die werkelijk geen bal fatsoenlijk geraakt heeft. En dit scheelt ook weer wat seconden. Skoboe naar de kant, Bodoor erin. Het zal allemaal niet al te veel meer uitmaken voor de wedstrijd. Want Roda leidt door drie doelpunten van Mats Jonker. De man van de wedstrijd met 3-0 tegen FC Groningen. We hadden het net over Veen AZ. Dat werd 2-0 voor AZ. De trainer van Gert-Jan Verbeek werd vorige week naar de tribune gestuurd in de wedstrijd tegen PSV. Hij werd dus geschorst en mocht vandaag niet langs de lijn staan. Maar hij mag wel praten met Jeroen Elshoff. Hoe was dat vanavond? Nou, het is altijd prettig als je het uit wedstrijd winnend afsluit. En zeker als het tegen Herenveen is. Drie punten zijn welkom. Maar ik bedoelde eigenlijk meer toch persoonlijk? Vanaf de tribunes toekijken, niks mogen doen voor en tijdens de wedstrijd? Ja, dat, dat is heel onwennig. Dat ben je natuurlijk niet gewoon. En uh, dat heb je liever ook niet. Maar fijn, uh, de straf is uitgesproken. En die heb ik geaccepteerd. Dus ja, dan, dan moet je daar ook verder niet meer zoveel aandacht aan besteden. En gewoon zorgen dat je de wedstrijd goed kan, kan volgen. Dat kon ik. Dat is een prima plek voor mij, Heerenfijn. Is het moeilijk om je dan uh, in bedank te houden om toch geen contact te zoeken of om te gaan schreeuwen? Of ja, uh, roep maar wat. Nou je ja, houd je emotie. En ik heb wel aan mezelf gemerkt dat op het moment dat je er verder vanaf staat, dat het, dat het, dat het spannender is. Dus ik had meer... Uh, uh, last van spanning uh, op de tribune als ik normaal gesproken langs het veld heb. Was je tevreden? Nou Met de uitslag zeker. En met de eerste helft ook. Uh, ik vind dat we de tweede helft te weinig hebben gevoetbald. Ik vind wel dat we goed hebben verdedigd. Hè, want uh, ondanks het bal uh, veel, veel balbezit van de Heerenveen heeft dat he eigenlijk niet of nauwelijks tot kansen geleid. Ik geloof dat de grootste uh, kans Heerenveen had in de vierde minuut. Schot van Ajaïdi. En die pakte de keeper goed. Uh, dus in die zin zijn we heel goed overeind gebleven. En dat is ook wel eens anders geweest. Alleen ik vind wel dat we te weinig gebracht hebben in het, uh, in het voetballende gedeelte. Als jullie, uh, zeker in een fase in de eerste helft, voor de rust uh, dominant zijn... vind je dat er een winstpunt valt te behalen in het verder uitbreiden van de voorsprong? Nou, ik vind dat we in de, in, in, in, in, voor de rust al, al meer afstand hadden kunnen en moeten nemen. Als je ziet de kansen die we creëren, eh, dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan heb je het weer aan jezelf bij, dat het maar 1-0 staat. En, uh, en dat was ook uh, ons, uh, het geval tegen NEC, dat was het geval tegen Excelsior... dat was ook het geval tegen, uh, tegen PSV... Ja, en het PSV straft dat af en, en Heerenveen heeft dat vandaag niet gedaan. Je houdt min of meer je tegenstander in de wedstrijd? Ja, in die zin wel. Die blijven erin geloven. Hè. Dat is gewoon zo. Je zag op een gegeven moment toen 2-0 werd... Hè, dat toch uh, de ergste furie bij Heerenveen toch wel wat was gaan liggen. Ze geloofden er niet echt meer in. En, uh, en uh, ja, dat, dat krijg je met een nog groter voorsprong natuurlijk uh, nog steeds meer. Dus al met al uh, tevreden, ondanks het feit dat het onwennig was vanavond? Ja, onwennig op basis uh, uh, uh, Winnen, dat, dat, dat, dat is nooit onwennig. Maar uh, het, het vanaf de tribune toekijken, dat, dat is onwennig. En dat, dat zal ook wel zo blijven. Gert-Jan van Beek, hij was geschorst, maar mocht dus wel kijken bij, bij Heer AZ. En AZ won daar met 2-0. Marit Leenstra heeft in Salt Lake City de Wereldbekerwedstrijd over 1500 meter gewonnen. Ze bleef haar landgenoten, Irene Wust en, landgenote, en de Canadese Christine Nesbit, voor. Een dag om nooit te vergeten voor Leenstra. Nee, dat is uh, super. Dus deze baan uh, ligt me denk ik beter dan Calgary. En uh, hier heb ik uh, voor het eerst eerste Junioren gereden. En nu win ik hier mijn eerste World Cup. Dus uh, ja, superbaan. En uh, heeft dat met elkaar te maken, dus, dat als je een baan, iedereen heeft een lievelingsbaan. Nou Nee, maar het is wel opvallend en het is wel heel leuk om dan hier uh, een World Cup te winnen. En, uh, Tenminste, ik geloof dat de publiek niet meer gaat rijden. Nee, maar. Nou ja, maar. Zou het niet uitmaken, denk ik. Hoe dan ook, uh, was het was gewoon inderdaad een goede race. En uh, kon eindelijk een beetje hard beginnen en een goede opening. En uh, ja, super. Mooi is ook dat het echt uh, ja, een topwedstrijd is. Hè? Iedereen is er, Wust, ja. uh, Nesbit, en die verslaan gewoon. Ja, het is voor het eerst uh, dit jaar dat ik Wust en Nesbit versla. Ik had nog nooit een van uh, die twee verslagen. Dus ja. ja, ik weet niet wat ik anders van kan maken. Het is gewoon uh, heel leuk en gewoon echt super. Maar het zegt ook wel dat je goed bent. Voel je dat ook zelf, dat je goed bent? Uh, ja, ik voel me vanochtend al met Era heel goed. Ik was uh, daardoor wel een beetje zenuwachtig. Want... Maar goed, ik uh, verwachtte er wel een beetje iets van nu. En uh, nou ja, mijn gevoel bleek te kloppen, dus het is wel fijn. Het nou, seizoen al nog niet eens voorbij, maar dan heb je wel een geweldig seizoen uh, tot nu toe al achter de rug. Dat vind je toch zelf ook wel? Ja, iedere wedstrijd geeft weer bevestiging. Dat ik echt uh, nou ja, weer terug ben. En ja, dit seizoen uh, gaat elke week gewoon goed. En iedere keer als ik weer wedstrijd rijd, dan, uh, ja, dan loopt het dus gewoon weer goed. En ik kan lekker schaatsen. En ik geniet er ook echt weer van. van het gevoel dat schaatsen geeft als je zo hard door de bocht gaat. En het gewoon de laatste ronde nog door kan gaan. Dat is, uh, ja, dat is heel mooi. Weet je nou ook niet eens van, uh, hoe kan dat toch dat dat soms wel eens niet lukte de afgelopen jaren en dat het nu wel lukt? Dat het dan toch eigenlijk heel dicht bij elkaar zit, uh, niet en wel? Ja, zeker. Ik kreeg vorig jaar uh, op 1000 meter 1,18 hier. Ik kan me nou echt niet voorstellen hoe ik dat uh, gedaan heb, hoe het kon dat ik dan niet sneller komt. Dus ja, ik snap er niks van, maar het is wel mooi dat het nu wel weer gaat. En dat betekent ook dat je nog mooie vooruitzichten hebt, van de eerste wereldbekerfinale in Herenveen. wat natuurlijk mooi is. En dan WK in hè? dus het kan nog, uh, nog mooier worden. Of is dit zo'n hoogtepunt dat je denkt, van ja, veel mooier kan het niet? Uh, nou ja, ja, als ik het één keer kan, dan kan ik het misschien ook wel twee keer. En uh, op de WK is het nog mooier natuurlijk. Marit Leenstra, zij won voor het eerst een wereldbekerwedstrijd. De 1500 meter in Salt Lake. Bert Madrink sprak met haar. Nog wat gebeurt bij jou, Andy? Doelpuntje, het verdiende doelpunt hoor. Zeker ook voor Niklas Pedersen. Heel hard gewerkt in de plaats van uh, Nick, uh, Tim Batafs. Uh, hij scoorde 1-3. Ja, pleister rond de ronde hoor. Meer uh, is het ook niet. En uh, nog even iets. Uh, Recht ik uh, schijn. Daar werd ik door gebeld uh, door een... Uh, uh, uh, op taal, uh, oplettende luisteraar 14-2 te hebben gezegd in penalties het verschil tussen Groningen en Roda. Dan zou ik echt bij een uh, ongelofelijke wedstrijd hebben gezeten. Het was in Hoekschoppen natuurlijk. 15-2 in Hoekschoppen in het voordeel van Groningen. Maar 3-1 uh, voor Rode EC. En de uh, laatste morgen. Zo, dat is een beste. Dat is een uh, doelpunt. Het uh, de vierde doelpunt voor Roda. En dat uh, komt op naam van een andere uitblinker, Willem Jansen. Het schot was enorm hard. Ik dacht dat het uh, schot... ...van uh, Boudor was. Dat kon nog met heel veel moeite worden gered door Luciano. Maar dan uh, kan de bal toch nog binnengetikt worden. En uh, het, is, uh, het, het schot is van Willem Jansen. Dat wordt gered door Luciano. En dan is het Boudor die de bal binnen kan tikken. En zo de 4-1 op het scorebord kan uh, zetten. Geweldige actie weer van Willem Jansen. Wat een geweldige voetballer. Daar gaat Twente heel veel plezier van krijgen voor het seizoen. Boudor, die ook weggaat uh, zo goed als zeker bij Roda... ...scoort de 4-1. En ik zit nu nog... Nog zo'n beetje in mijn eentje op de tribune. Want alle Groningen-fans zijn al lang naar iets warms toe. En dat is eh, terecht ook. Want Groningen gaat hier verliezen. Nadat ze tien keer hadden gewonnen in de eigen Euroborg. Is het nu dus eh, eindelijk zou je bijna zeggen voorbij. Het eh, is eh, wel verdiend hoor. Want Roda was gewoon veel beter in het benutten van de mogelijkheden en de kansen. De kansen heeft Groningen ook gekregen. Maar dat is maar één keer gelukt. Want verder stond de verdediging van Roda goed op zijn plek. Nu nog een keer... Een poging van... Uh... De Tim Sparf. De bal gaat via een verdediger en via een tegenstander over de achterlijn. Dat was Holla die schoot. En krijgen we nog een hoekschop in de slotseconden van deze wedstrijd. Een hoekschop van Tadic Die dat doet vanaf de rechterkant met linkerbeen. Twee vuisten van Titon. De afvallende bal wordt over het doel geschoten. En dan zegt Pieter Vink. Het is mooi geweest. 1 4 Verrassende nederlaag toch weer voor FC Groningen. En Ajax blijft nog altijd een puntje boven Groningen staan. En nu met een minder gespeeld. 4-1 mooie overwinning voor de mannen uit Kerkrade Die met veel plezier denk ik 340 kilometer terug in de bus gaan naar Kerkraden. Mijn mm -hmm. yeah, yeah. mm -hmm. mama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 Man was dat van Aza. Buitenlands voetbal langs de lijn. Begin in Engeland. De replay in de vierde ronde van de strijd om de FA cup tussen Chelsea en Everton. eindigde na 90 minuten in 0-0. In de verlenging scoorden beide teams één keer. Uiteindelijk werden de strafschoppen beter genomen door Everton. Eén van de strafschoppen bij Everton werd benut door John Heitinga. Carlo Ancelotti, de coach van Chelsea na de uitschakeling. Obviously we are disappointed. A lot of disappointment because uh, I think we, uh, we worked hard for uh, all the time, for two hours. Uh, we created a lot of chance. Uh, we deserve to win, I think. Also because uh, uh, For the reason that we created a lot of chances, we were not able to score before. But after the goal of Lampard, we had a good control of the game. We could concede goal just on the free kick, and this happened. Now, obviously we are not happy, but we have to look forward. U hoort het, Ancelotti is teleurgesteld. Hij vond dat Chelsea hard had gewerkt en veel kansen kreeg, maar ja, die moet je wel benutten. Eigenlijk controleerde Chelsea de hele wedstrijd volgens Angelotti. Maar het enige wat nog rest is nu vooruitkijken. David Moyes, de winnende coach van Everton, was vol off over zijn ploeg. We've always been a side where I've been sort of high energy and sort of really committed. They didn't look that way last week. But het uh, but it was everything but that today. From the off we were after Chelsea. Yeah, we, we had to ride een luck a couple of times. But if it wasn't for a save from Peter Check and if it wasn't for a, a, a tackle by Essen, we'd have won the first game 2-0 uh, late on. So it's great credit to the players the way they've come. You know, Chelsea, what's the first defeat in the in the cup in I don't know, it's nearly three years, so I think today, you know, I have to praise the players. I thought they were they were immense throughout. Hij vindt dus de energie die zijn spelers in deze wedstrijd hebben gestoken de, uh, de, die hij, En daardoor hebben ze dit mooie resultaat bereikt. Voor Chelsea was dit de eerste nederlaag in ruim drie jaar. En daarvoor geeft Moyes alle complimenten aan zijn spelers. Na deze uitschakeling in de V-Cup weet Ancelotti wat zijn ploeg nu te doen staat. We have to be able to, to move on quickly from this defeat. Uh, we, have, we will have a very important game in de next period. And will be important to move on quickly, mental, mentally. Manchester United, Birmingham City en Stoke City... bereikten de kwartfinales van de FA Cup. Manchester was met 1-0 te sterk voor Crawley Town, de auto uit de vijfde divisie. Birmingham versloeg Sheffield Wednesday met 3-0 en Stoke City won met 3-0. Dezelfde cijfers dus van Brighton en hoofd Albion. Dan de Bundesliga. Mainz, Bayern München werd 1-3. Borussia Dortmund versloeg St. Pauli met 2-0 en Freiburg won met 2-1 van Wolfsburg. Na het vertrek van de trainer van Wolfsburg, Steve McLaren, gaat het nog niet veel beter. Dat, uh, want uh, Wolfsburg won uh, verloor ook de tweede wedstrijd onder leiding van oud-international Pierre Lietbarski. Maar die heeft het nog niet opgegeven. Men kan ook na een, ook na een veel gezien hebben wat zijn optimistisch stemt en wat zijn uh, positief stemt even voor de volgende weken. Wanneer we zo so voetbal spelen, wanneer we zo so kämpfen, wanneer we zo so als eenheid optreden, dan gaan we die nodige punten halen. Ja, als we zo blijven spelen, dan komen de punten vanzelf, zegt Lietbarski. HSV weer de Bremen met 4-0. Na de 1-0-nederlaag van afgelopen woensdag tegen St. Pauli won HSV nu dus ruim. Maar de aanvoerder Westman weet dat daarmee voor de supporters niet in één keer alles weer koekerij is. Ik geloof het is normaal. Die stemming die op den reng was, had ook de stemming van onze spelers gespiegeld. Man kan niet erwarten dat men reinkomt en alles is Friede, Freude, Eierkuchen. Komt trouwens een nieuwe technisch directeur bij HSV, Frank Arnessen. Die begint in de zomer bij HSV. Hij is de laatste jaren bij Chelsea gezeten. En daarvoor was hij onder andere werkzaam bij PSV. Hannover het 696 versloeg Kaiserslautern met 3-0 hoffenheim Kullen werd 1-1. Borussia Dortmund gaat een kop, 55 uit 23. München is tweede, 42 uit 23, 13 punten verschil. Dus Bayer Leverkusen heeft ook nog uh, 42, maar dan uit 22 wedstrijden... speelt morgen nog tegen Stuttgart. Vierde is Hannover en vijfde Mainz. Dan Spanje, Valencia Sporting Grigon werd 0-0... en Real Madrid versloeg Levante met 2-0... Barcelona gaat een kop, 62 uit 23, gevolgd door Real met 60 uit 24. En Valencia op een straatlenke achterstand, 48 uit 24. Dan de Italiaanse Serie A, Bologna, Palermo 1-0. En Inter tegen Cagliari net afgelopen, 1-0. Inter trouwens zonder Sneijder. AC Milan gaat een kop 52 uit 25, gevolgd door Inter, dat heeft er 50, maar dan uit 26. Napoli is derde, 49 uit 25. En vierde, Lazio, 45 uit 25. Dan in België, daar won Club Brugge met 2-1 van Lokeren. Charleroi versloeg STVV met 1-0 Racing. Geen KV Mechelen 1-0. Zultewaardegem tegen Lierse 1-1. Germinal tegen Kortrijk 3-1. En Eupen tegen Cercle 0-0. Aan kop gaat Anderlecht met 60 punten uit 26. Racing Genk heeft er ook 60, maar dan uit 27. En het gat met de nummer 3 is vrij groot. Want AA uh, Gent heeft 50 punten uit 26 wedstrijden. En de andere, ja, die staan dus verder, nog verder achter.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 Jager was dat met Traveller. Sebastian Timmerman met de 10 kilometer. Waar zitten we eigenlijk? We zitten in de vierde rit in Salt Lake City... bij de wereldbekerwedstrijden. Over vier dagen is het een jaar geleden dat de wissel plaatsvond. Dat Kramer werd gedisqualificeerd op de 10 kilometer... en dat Seun Hoon Lee aan de haal ging met het Olympisch goud, de Koreaan... Die is op dit moment op de baan tegen Jorit Peresma. We zagen Lee aan het begin van het seizoen in Ereveen en in Berlijn bij de wereldbekerwedstrijden Toen ging hij terug naar Korea. Werd hij Koreaans kampioen allround. Maar het hoogtepunt voor hem waren de Asian Games. En dat deed hij het goed in Kazachstan, in Astana, wanda goud op de 5 en de 10 kilometer. En de Mastert, zeg maar de mini-marathon. Die schreef hij ook fluitend bijna op zijn naam. En nu is hij dus teruggekeerd in het Wereldbeker circuit. 8 Acht kilometer heeft hij erop zitten. En met 10.21.91 is hij op dit moment... Uh, meer dan 10 seconden sneller dan het schema van Patrick Beckett. De Duitser, die dus de snelste tijd heeft met 13.08. En dan rijdt Lee een beetje op het schema. Die hem bijna een jaar geleden naar het Olympisch goud voerde. Met de 12.58.55. En kan Sven Kramer, die ongetwijfeld zit te kijken, of misschien wel zit te luisteren, of voorlopig opgelucht ademhalen. Want Lee rijdt toch wel een seconde of 10 ook langzamer dan het wereldrecordschema van Sven Kramer. 84, 100 meter heeft Lee erop zitten. Het gaat net wel of net geen persoonlijk record worden. Hij is in ieder geval. Al wel op weg om de snelste tijd te gaan realiseren in Salt Lake City. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for Lord, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by, don't know the reason why. How could they know just what this message means?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 Herman's Hermits, met No Milk Today. Lee is binnen, althans moet binnen zijn, ze eh, En in een uh, persoonlijk record. En uh, tevens de snelste tijd, 12.57, 27, is dus uh, zijn nieuwe persoonlijk record... Dikke seconden sneller dan vorig jaar bij de Olympische Spelen toen hij goud pakte en Arjen van der Kieft dubbelde. En nu dubbelt hij weer een Nederlander, want Jorrit Bergsma, die kwam de man met de hamer tegen, werd gedubbeld kort voor het einde door Lee. Hij rijdt de langzaamste tijd 13.33.40 en kan de weken afstanden waar, waar hij zich hoopte voor te plaatsen uit zijn hoofd gaan zetten. Twee ritten nog te gaan, Bob de Vries tegen Wouter Holdeuvel, Bob de Jong daarna in de laatste rit tegen Howa Bukkou. Snelste tijd in de aangroep moet ik zeggen voor Seunoen Lee, 12, 57, 27 want hij is wel ietsje langzamer dan Hanje van der Kieft vanmorgen in Sotlek City was in de B-groep. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met FC Groningen tegen Roda. Het werd 1-4 na 0-1 ruststand. 0-1, 0-2, 0-3, Mats Jonker. Toen was er een strafschop voor Groningen, gemist door Andreas Krankwist. Althans, gestopt door Titon. Daarna werd het toch nog 1-3 door Pedersen. Maar Jansen maakte er toen nog 1-4 van. Een verrassend ruime overwinning voor Roda. Jonker dus drie keer. U hoort aanvallen over de doeltreffendheid van zijn ploeg. Kijk, de 2-0 valt beter uit de lucht. Wat zijn aanregelingen onder druk, vond ik. Een heel belangrijk moment. En uh, ja, goed ook de 1-0 natuurlijk, dus uh, ik vond het niet geweldig spelen vandaag, maar wel heel efficiënt. Dat is ook wel uh, punten waard. Heerenveen AZ werd 0-2 na 0-1 ruststand door een goal van Wernbloem. Moreno maakte de tweede. AZ herstelde zich van de 4-0 nederlaag vorige week tegen PSV. In die wedstrijd werd de trainer Gert-Jan Verbeek weggestuurd, waardoor hij zijn ploeg vanaf de tribune moest uh, bekijken. Dat deed hij naar tevredenheid, maar toch zag Verbeek ook dingen die voor verbetering vatbaar zijn.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 En dan de laatste wedstrijd Excelsior Willem 2, 4-0 na een 1-0 ruststand. 1-0 en 2-0 Roorda, de tweede uit een strafschop. Lagoré 3-0 en Fernandez 4-0. De zorgen voor Willem 2 blijven maar aanhouden. De, nummer, de hekkensluiter van de Eredivisie werd tegen Excelsior op een 4-0 nederlaag getrakteerd. Een ongelofelijke zepert. Aanvoerder Arjan Winkels weet wel waaraan het ligt. Ik denk als je pff, de hele eerste helft uh, geen 1 duel wint... Uh...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 Trainer Alex Pastoor over de kans om de na-competitie toch nog te ontlopen. Nou, dat, dat weet je maar nooit. Uh, maar het is wel zo dat wij al het hele seizoen uh, beter voetballen dan de plek waar we op staan. En, uh, en na een tijdje kom je erachter dat uh, ja, erin blijven. Dat dat uh, best een reële doelstelling is gebleken. Nou, en dat is het nog steeds. Daar is eigenlijk helemaal niets aan veranderd voetballen beter dan de plek waar we staan. Daar ga ik nog even over nadenken. De stand. Eerste PSV, gedeeld met Twente. Allebei 50 uit de 23. Ajax is uh, derde. 45 uit de 23. Groningen heeft de 44, maar dan uit 24. Vijfde is ADO Den Haag. Heeft 41 uit 23. AZ heeft 40 uit 24. En Roda heeft 39 uit de 24. Onderin. 14e Feyenoord. 24 uit 23. Dan Vitesse. 22 uit 23. Ook Excelsior. Dat 16 de staat heeft er 22, maar dan uit 24. Eén wedstrijd meer gespeeld dus. VVV heeft er 13 uit 23 en Willem II heeft er 8 uit 24. Dan het programma van morgen. Om half 1 is er ADO Den Haag tegen Feyenoord. En om half 3 Ajax tegen VVV, FC Twente, NEC en Vitesse de Graafschap. En dan is er ook nog een wedstrijd om half 5. Dat is PSV tegen NAC. We gaan naar de 10 kilometer, Sebastian Timmerman. Waar Bob de Vries op de baan is, de Nederlands kampioen op de 5 kilometer. Tweede witte helemaal aan het begin van het seizoen bij de NK afstand op deze 10 kilometer. En hij ligt op dit moment op de baan voor. ten opzichte van Wouter Oldeheuvel. 3600 meter hebben de heer inmiddels afgelegd. En met 44,91 is Bob de Vries op dit moment anderhalve seconde langzamer dan Seun Lee was. In deze fase van zijn 10 kilometer. De Koreaan die dus de snelste tijd heeft neergezet. Naar een aantal minuten geleden. Maar hij volgt redelijk dat schema van de Koreaan. Dus kan Bob de Vries, die nog wel een behoorlijk aantal meters heeft af te leggen... natuurlijk voor het einde van deze 10 kilometer wellicht dadelijk nog een aanval inzetten. Wouter Oldeuvel kijkt voorlopig de kat uit de boom. Bob de Vries aan de leiding in de rit. En met 5-1-91 is hij na 4 kilometer... anderhalve seconde langzamer dan de Koreaan Sonu Lee was. En nu hoort Sebastian Timmerman straks nog terug in Met Het Oog op Morgen. Dat is na het NOS Journaal van 11 uur. Dat programma wordt gepresenteerd door Stefan Sanders. En dan heeft Sebastian natuurlijk de uitslag van de 10 kilometer. Langs de lijn, dat is er morgen weer. Om 2 uur dan met Robert Meder. Nog een prettige avond.